Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Duitsland wil Nederland informatie geven uit de Panama Papers. Dat zegt staatssecretaris Wiebes. De Duitse autoriteiten hebben de stukken van het Panamese advieskantoor in handen gekregen... om te achterhalen hoe hun belastingontwijkingsconstructies werken... en wie daarbij betrokken waren. In die stukken is mogelijk ook informatie te vinden... die de Nederlandse toezichthouders verder kan helpen. Een verpleger die zijn patiënten om het leven brengt, zoals de Duitser Niels Heugel deed, zou in Nederland niet zomaar zijn gang kunnen gaan, zegt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Vandaag bleek dat Heugel mogelijk expres mensen een hartstilstand bezorgde, zodat hij ze kon redden. Daar zijn mogelijk bijna 90 doden bij gevallen. Hoe Heugel precies te werk ging is nog niet duidelijk, zeggen de ziekenhuizen hier, maar stiekem een middel inspuiten kan hier niet. Sinds Lucia de Berg bestaat er een procedure... waardoor medicijnen altijd toegediend worden door twee mensen. De helft van de top van automerk Audi is naar huis gestuurd. Vier van de zeven topbestuurders zijn vertrokken. Een vertrek heeft te maken met de tegenvallende verkoopcijfers. En bovendien hoopt Audi opnieuw te beginnen... na het dieselschandaal met de Schumel software. De nieuwe topmensen komen bijna allemaal van moederbedrijf Volkswagen. En wie geld wil geven aan een goed doel... kan binnenkort ook pinnen bij de collectant... 21 goede doelen hebben samen geïnvesteerd in 500 collectebussen met een betaalautomaat erin. Dit weekend gaat KWF Kankerbestrijding als eerste met de nieuwe bussen op stap. Volgens KWF willen mensen steeds vaker pinnen en hebben ze vaak helemaal geen contant geld meer in huis. En bovendien is bij een proef gebleken dat mensen die pinnen gemiddeld vijf keer zoveel doneren. Het weer vannacht 14 graden en vrij weinig bewolking. Morgen wordt het in het zuiden tropisch warm met maximaal van 31 graden. Op de Wadden wordt het een graad tot 25 met veel zon. In de avond kan een enkele bui vallen en vanaf woensdag koelt het af tot rond de 20 graden en valt er meer regen. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit.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 Lukt en weggegooid, namen de straal en dacht aan mij meer dan ooit, meer dan.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 Moorpen en alleen als een roos, geplukt en weggegooid, na in de straat en dacht aan mij.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 door met u dichtbij Ik ben van u En nu van mij De diepste zee is vol Ze zouden varen, dan vaalt u niet, want u trouw houdt stand. En als de golven overslaan, dan blijft.